Serie hoorspelen na de romanceclus Het Geslacht Viarda van Teun de Vries. Regie Ads Leupelen. Dat dagboekje. Wat heb ik je in lang niet gezien, groen bandje. En gemist heb ik je niet. Een verrukkelijke zomer thuis. Heb zelfs meegewerkt in de hooijing. Heb op de kermis gedanst en de Schotse treien geleerd. <laughs> Iedereen zegt dat ik een patent uitzie. En ik heb bijna geen boek aangeraakt. En nu ik mijn koffer moet pakken om naar Groningen te gaan... begin ik eigenlijk voor het eerst weer over mezelf na te denken. En zelfs sentimenteel nu en dan. En heb zin om de mensen te ontlopen. Nee, hemel mag weten waarom. Herre heeft me natuurlijk weer beloofd dat het me in Groningen aan niets zal ontbreken. Ik kom aan de universiteit met een eindexamen cum laude. Iedereen schijnt van mij het hoogste te verwachten. En ik ben niet voldaan. Zou dit dan kunnen zijn wat men een ommekeer in eigen ziel pleegt te noemen? Ik begin te geloven dat de ministererfenis bij mij diep zit. Ik wil God vinden. Het geheime kruispunt waar liefde, toewijding en oprechtheid samenkomen is ook de plek waar de ziel haar God vindt. Ik weet dat mijn vroomheid nog gelouterd moet worden. Ik voel me geringer dan al die eenvoudige vromen die ik zondags onder de kansel zie zitten. Geloven zonder vragen en geestelijke hoogmoed... Zal ik dat eenmaal ook bereiken? Ik blader in de oude boeken die ik op zolder vond. Dowler, Meester Eckhart, Thomas Akempis. Hoe vlekkeloos was de geest van de godzoekers in de roerige eeuwen voor ons. Weiding en overgave verlichten hun pad als een vlam te midden van de nacht van oorlog en geweld die hen omgaf. Ik lees over wat ik schreef. Huldig ik niet al te veel het woord... in plaats van mijn geloof door mijn gedrag te bewijzen. Sta ik niet in de ban van de literatuur? Wil ik werkelijk theoloog worden? Ik weet het nog altijd niet. Ik wil iets betekenen voor mijn medemensen, een voorbeeld zijn. En ik weet tegelijk dat die taak moeizaam en stijl is... Het Wordt me hier te stil. Ik zou me bijna aan mijn ouders gaan ergeren. Voor hen is elke dag hetzelfde. Het leven heeft zijn gloed verloren. Morgen vertrek ik naar Groningen. Ik ben al veel te vroeg. De colleges beginnen pas in oktober. Maar ik verlang naar andere mensen. Naar de stad. Ik wil in de strijd van de meningen staan. De, de verlossende storm van nieuwe gedachten voelen. Van Rutmer Viarda. Geest wat Karel Vietringaar. Eens kandidaat in de rechten, thans tweedejaars theologie. Een zoeker naar waarheid. Aangename kennismaking. Dat kijk je maar aan, jongeman. Zou je me niet eens binnenvragen? Oh, neemt u me niet kwalijk. Komt u binnen. <lacht> Gaat u zitten. Dat is beter. Je weet niet goed wat je aan me hebt, hè? Wees het wel? een geruite schoudermantel... die grote slappe sombrero... een rotting met doodshoofd... en niet te vergeten... mijn mefistofelische grijns en puntstarren. Ik, ik vind het zeer... Uh, romantisch. Romantisch? Het verkeerde woord, jongen. Wat je hier voor je ziet... dat zijn de symbolen van de uiterste vrijgeesterij... waartoe de studie van de godgeleerdheid aan onze alma mater kan gaan. Je hebt hier een aardig ploerderijtje... Mooi gezicht op de spilsluizen. Hoe lang zit je hier? Dit is de derde week. Ken je de stad? Ik heb in de stad gewandeld, rondom de stad gefietst. In afwachting van de dingen die komen zullen. Voortreffelijk. Mooie provincie, wat? Mooie stad. Niets tegenin te brengen. Of uh, heb je iets tegen Groningen als Fries? Nou, niets. Wat doet papa? Mijn vader is boer. Broers, zusters? Eén oudere broer. Ook een landman? Exporteur, van zuivel. Ik begrijp het al. Rut, maar wie daar? Het intellectuele licht van de familie. De studiekop. Ja, bof, jongeman. Of schoon, misschien bof je ook niet. Ik bedoel mij dat het ruwe en eenvoudige landleven... voor de gemoedsrust verre te verkiezen is... boven de ondermijnende dialectiek van de wetenschap. Ik hoop het niet... Je ziet er ook niet uit als een boer. Men zou zelfs kunnen zeggen dat een zekere verveiling hier niet vreemd is. Heb je iets te drinken? Um, ik, ik kan mijn hospitaal vragen of ze thee voor ons zet. Thee? Dat drink ik alleen als medicijn. En dan nog... Jij hebt de alcohol nog niet ontdekt, begrijp ik. Um, het, het spijt me. Heb je dan tenminste sigaren in huis? Alsjeblieft. Ah, een hele kist... Worde Abana. Niet mis. Gekregen van mijn broer. Ik zie het al. Mobilitas Rusticana. Nou, geef het vuur, jongeman. Je reacties zijn niet vlug. Stuft. Apropos, ik vergat je nog te zeggen waarvoor ik je op zoek. Je wordt eerst daar verwacht op de studentenkroeg. fides. Precies. Je zult daar worden voorbereid op de ontgroening. Tenzij je liever prolete vaker wil blijven. Ik, ik, ik heb toch geschreven dat ik bij het koor wil? Oh, een verstandig besluit. Je kunt er altijd nog uitlopen. Wat heb je daar voor boeken staan? Ah, bijbel natuurlijk. Onmisbaar boek. Thouder, meester Eckhart. Hoe kom je aan die oude Duitse mystieken? Ze lagen bij mijn ouders op zolder. Oh, ik zie het al. Doopsgezinde tradities. Blauw pottenkaarten. En hier de grote Menno zelf. Opera Omnia van 1681. Heb jij theologische neigingen? Soms. Ik heb nog geen besluit genomen. Het is een mooie studie. opent onvermoedelijk perspectieven. Kom je nog wel achter. Wat hebben we hier? Jacques Perk van Ede. En de Dithyrambische heer van Dijssel. Je bent dus van de nieuwe school, hè? Een thing of beauty is a joy forever. Ech, jammer dat er zoveel lelijke dingen in het leven zijn. Sigaren is goed, Jada. Doe me plezier. Goed dan, ik heb je nu gezien, maar niet doorzien. Ik heb je sigaren gerookt, maar niet je wijn gedronken. Ik ken de kleur van je haar, maar nog niet die van je ziel. Ech, ik zal maar met je moeten bemoeien, aangezien ik ben aangewezen als je patroon. De man tot wie je kunt wenden als de harde discipline van de inwijding je te veel zou worden. Inwijding? Kom, je bent toch gymnasiast geweest? Alle jeugdige Grieken die de drempel van de volwassenheid overschreden, moesten daartoe het een en ander terugstaan. En konden daarbij leunen op een oudere mentor. Ik hoop overigens niet dat je tegen het groen lopen opziet. Nee, niet zo erg. Nu, jonge man, de meeste overleven het. Wees dus niet al te ongerust. Waar kan ik u vinden? Is dat een stille wenk dat ik moet opkrassen? U mag blijven zolang u wilt. Hier is mijn kaartje. Oh, pardon, dit is van mijn vader. Ook niet slecht, hè? Eubo Vitringa, wijnen en gedistilleerd. Geen ah, Ik ben altijd in de spiritu, hoor. Hier is mijn eigen document. Verlies het niet, je leven kan ervan afhangen. U bent wel bemoedigend. Je zult nog bemerken dat ontmoedigen mijn roeping is. Vaale, amis. Meneer Biaarda, wat ziet u eruit Als door de goot gehaald Zo, zo voel ik me ook, juffrouw Seiseling Ach, dat gruwelijke nachtbraken Al die viezigheid die ze u laten doen Hier Ik heb een kopje thee voor u meegebracht hm? zet, zet u maar neer als, als ik maar liggen mag Ik noem het een schande hoor, dat ontgroenen Het lijkt wel of het elk jaar erger wordt Wat oh, dat was me weer vandaag Vie erin gaat zitten er maar bij en kijkt toe met zijn duivelslachie. Ze mij tergen de pest. Nou, nou, wat ligt u nou in uw eigen te brommen? Hè? Hier, drink het nou heet op. Ja. Ik heb er een flinke scheut rum in gedaan. Ach. U bent de bovenste beste hier, Cees. Nou, wat hebben ze u nou weer laten doen? Ach. Pispotten legen? legen? Hm? Glasgrijven opruimen? Hm. En Het is gevochten op de sociëteit. En een van de groenen nam het niet langer. Hij wou de prezes van het korte lijf. Een minuut later vochten we allemaal. Schande, schande. En uh, die patroon van u, die zogenaamd op u moet passen? <laughs> ik ben even in gaan. <laughs> die heeft tot nog toe geen hand voor me uitgestoken. Als ik u was, meneer Wiarda, liet ik die hele troep lopen. Hmm. Dat gaat nou helemaal niet, je verzeiseling. Je kunt niet met fatsoen studeren en geen lid van het kor zijn. ...wat jullie jou niet laten aanleunen voor zo'n armzalige eer. Pikkeweert, zijn die drie groene hier die je hebt uitverkoren? Ik kan ze zo laten aantreden, precies. Deweert! Dekstraat. En Eh, ja. uh, Waar is mijn Monaco? Ah, ik heb hem. Laat je eens bekijken. Naar voren, stommelingen. Ah, ja, uh, ziet er niet <laughs> slecht uit. Ja. Slomme, vulte pleisters. Fasies als vaatdoeken. Hé, hey, je daar. Je komt eens beter op, kerel. Je lijkt wel de doop van Pirella. Ja. Heb je uitgerekend hoeveel liters bier je de afgelopen weken naar binnen hebt geslagen? Er moeten er zo'n uh, 200 zijn. Nou, dat kan er net mee doen Zo heren, jullie hebben nu de platte leren pet en de liggende boer drie weken gedragen. Dit wordt de laatste avond van je groente. En uh, de heren banden natuurlijk van verlangen om deze grootscheepse etappe in hun bestaan met een helden feit... ...te besluiten. Bikkebeert heeft echt iets aardigs voor jullie in het vet. <laughs> Ik verzin nooit iets anders dan aardige dingen. Nou, opgelet. We bevinden ons hier boven de kelderruimte van de sociëteit. Deze kelder is gisteren door de overvloedige regens onder water gelopen. En om de zaak voor jullie te verlagen namen... hebben wij er vandaag nog wat aquanaturales oh. bij laten lopen. <laughs> de waterspiegel is dus behoorlijk hoog. Dat zal de heren ample gelegenheid geven... om te bewijzen dat ze goede hozers zijn. En de Senaat is daarbij, zoals steeds ruimdenkend geweest... jullie mogen er de hele nacht over doen. De, de kelder leeg scheppen... Zomaar -zo met onze kleren aan. Bent u maar, meneer, in wacht, ja, ja, ja. Morgenochtend moet die kalle droog zijn. En hebben jullie begrepen? Kom maar dan, heren. Een vrolijk ja, alstublieft. Ja. ja. Opgewekt, zei ja, ik. Ja. Uitkleden dan. Heren, op staande voet. Ja, ja. Nou, wat staan jullie nou te tuttelen? Ala, kom, help de heren een handje, want ze genereerden zich een beetje. Handen thuis, handen thuis. Ik heb verdomme het. Ik heb alles gedaan wat jullie wilden. Ik ga bij dit onderwerp niet taken in de kelder. Wie kreegst zo? Is het, Bjartha? Kom eens hier, meneer Bjartha. Hoe zit het? U hebt toch de wens uitgesproken koorlid te worden? Als u daarmee blijft, geldt ook voor u Voorschrift is voorschrift. Geen gaat hè? De kelder in. Voor Mars, Mars! Wij zullen hier wel zingen. Oh, Emmers vindt u beneden bij de trap. En de goot is onder aan het raam. U hoeft de volle Emmers maar in het koezijn om te keren. De frisse nachtlucht zal u goed doen als u nog mocht zweten. De ondersche soele knapen. staat gij daar? Zegt gij dan niet wel welgesteld? Waar is Aan de speeltafel. Zeg hem dat Geesbert Karel Vitringa hier op hem wacht. Als u de prezer spreken wilt, dan kan ik u wel aandienen. Maar hij zal het niet waarderen als u hem onderbreekt bij het omberen. Op zeefmerk! Taats! Wat moet dat betekenen, meneer Vietringa? Taats van Groenendaal, spruit van oude adel. Klem je monokkel in je oog en zie mij goed aan. Geesbert Karel Vietringa, u wel bekend en in staat van alarm. Al te bekend, meneer Vietringa. U stort een privézitting. Van wat? Het genootschap van hedendaagse slavendrijvers. Waar wilt u naartoe, meneer Vietringa, met uw belediging, hè? Heel eenvoudig, Taats. Ik heb zojuist gehoord wat er zich sinds enkele uren beneden deze appartementen in de kelder afspeelt. Ik heb tot nog toe zonder protesten storm over het hoofd van mijn protégé Rutmer Vierde laten gaan. Maar nu is de maat vol. Ik eis zijn onmiddellijke invrijheidstelling. ...en die van de twee andere slachtoffers. Wat er met de groene gebeuren moet... ...maakt de senaat uit, meneer Wittringa. Ga uh, weg, jij mouwvegen van de aristocratie. Jove, krijg je allemaal rotting. Ik heb veel zin... ...u dit huis te verbieden, meneer Wittringa. Ik ga naar de kelder. Oh, dat zullen wij u beletten. Dat kom ik terug met dertig man die een einde maken aan dit schandaal. Verderijn, wacht! ik weer. En meneer Vietringa, ...zo humaan en liberaal als hij mag zijn... Om niet te zeggen de banierdrager van de revolutiegeest aan deze universiteit. Kan nog iets goedmaken. Zo. Ik bedoel. Hij moet zich niet inbeelden. Van ons iets gedaan te krijgen. Als hij geen excuus aanbiedt. Voor zijn beledigingen. Ja. ja, ja. ja, ja. Daads. Ik meen het. Meneer Vietringa. Beloof je mij dat je die jongens op slag uit de kelder haalt. Als ik mijn excuses maak. Ik beloof het. Als prezes. En als edelman. Dan wil ik u, meneer de prezes, formeel zonder omwegen... Op de knieën, meneer Vietringaar. <lacht> knieën? Gijsbert Karel Vietringa op zijn knieën? U hebt mij goed verstaan. De hemel is mijn getuige, dat. Ach, dat die jongens moeten eruit voor ze het noodje leggen. U ziet mij knielen, heren. Ik bied u mijn welgemeend excuus aan... ...voor wat ik hier in begrijpelijke drift over bepaalde personen mocht hebben gezegd. Zonder begrijpelijke drift... Meneer Wittring ga? Uh, no, ik, ook... ik neem ook die uitdrukking terug. Uh... Een <tie> pikkenweert! Laat Biarda en zijn kornuiten vrij. Onbegrijpelijke edelmoedigheid. Breng ze hier. Dan zal ik hun officieel meedelen dat hun groentijd is afgelopen. Mevrouw van de prezes. Kom mannen, we gaan die ganten gaan te bevrijden. <tie> Oh, oh, wat maakt u zich toch overstuur? Je leeft zo lang weg. Ik dacht een ogenblik dat je niet meer in huis was. Maar dat heb ik u toch beloofd? Ik loop oh, maar niet zo weg. Oh, het ligt me weer zo zwaar op het huid gerberig. Ik wou dat heren thuis kwam. Die komt zo meteen. Ik heb de trein al horen fluiten. Als die me maar, maar niet zo vaak alleen liet. Ha, kom Antje, die man heeft zijn zaken. Ja, maar jij weet niet wat ik in mijn omstandigheden zeggen wil. Elke dag alleen. Elke dag is wat sterk gezegd. Gisteren was ik thuis... De helft van de tijd zit hij in het zijkamertje bij zijn papieren en brieven. Nou, ik snap het best hoor. Voor een vrouw in verwachting is het de benauwde tijd. Strakjes als het kind er is. Lacht u erom? Ja, dat dat zegt je nou altijd. Ik hoop het. Ik kan die angst maar niet onder de knie krijgen. Bij de volgende zal het u makkelijker vallen. Let op mijn woorden. De volgende. Herberg. zul je eraan denken dat je hem niet Antje noemt als mijn man thuis is? En hem vooral geen heren. Ik zal mijn best doen. <laughs> ik vergis me nog wel eens, hè. Hij heeft er nou eenmaal een hekel aan. Maar ik kan er nog niet goed aan wennen. Mijn hele leven lang hier op het dorp heb ik de mensen, mannen en vrouwen bij de voornaam genoemd. Ja. Je weet hoe particulier mijn man in dat opzicht is. Ja, of ik het weet. Hij dikt me voor zoveel dingen op mijn vingers. Particulier, dat is het woord. Neem nou die naam Wiegman die hij aan zijn zoon wil geven. Als de zoon wordt... Hoe komt hij daar toch aan? Ja, een naam die klinkt als een klok, zegt hij zelf. Wichwan is zijn grootvader van vaders kant. Mm. Ja, die is nooit in de familie benoemd. Moet een echte gezaghebber geweest zijn. Zo'n ouderwetse berenbijter. Dat, dat, dat heeft mijn schoonvader ons eens verteld. Ja. heren, geloof maar dat zijn kind het karakter van die grootvader krijgen zal... als hij het naar die man noemt. Eigenadig voor heren. Hij is anders niet zo'n man van een kaartleg of bijgeloof. Ik begrijp het zelf ook niet. Oh. Ah, daar komt hij. Nou, dan verdwijn ik maar naar de keuken. Anders krijg ik weer een uitbrander. Oh, oh, oh. dag, Rubiade. Dag, Rubia. ja, dag. dag Hilbert. Zo, Antje. Hoe staan de zaken? Je hm? ziet het, hè? Nog steeds geen baker over de vloer. Ik had erop gehoopt eindelijk een wiegman te vinden als ik thuis kwam van de beurs. Herren, ga je nu al aan de drank? Het is nog maar een uur of vier. Het is half vijf. En ik heb een broerder erachter achter de rug. Ik moet een opfrisser. Ah. Zo, dat geeft luchtigheid voor binnen. Ik heb een gesprek gehad met je broer Pieter. Was Pieter dan ook in de stad? Hij had gezegd dat hij bespreken wou. Waar hebben jullie het over gehad? Dat weet je best, Antje. En je had me nog wel beloofd dat je niks tegen je familie zeggen zou. Ja, maar dat is toch de gekke her, hè? Jij koopt een oude vaderfabriek op, je laat ze verbouwen. Je, je wilt een eigen zuivelfabriek. Na zo lang wachten heb je tegen me gezegd. En ik zou er niet tegen mijn ouders over mogen schrijven. Ik had het je gevraagd. Mijn geld zit in die fabriek. Nog niet, Antje. Ik heb jouw geld als reserve belegd. Oh. oh. Ik, ik had het zo begrepen. Jij hoeft niet anders te begrijpen dan wat ik je opdraag. En ik had je niet opgedragen om je ouders en Pieter en mijn plannen te betrekken. En dan komt hij bij me in Leeuwarden. Hij fazelt bij een lang verhaal voor over een zuiverlakte die hij heeft. Ja, maar hij heeft dat diploma toch? En wat voor een hekel die heeft al het boerenbedrijf... en hoe goed of hij de zaak voor mij beheren zou. Wat heb je gezegd? Ja, wat moest ik zeggen? Hij had zijn zin er blijkbaar opgezet. Dat wil zeggen, hè? jij en je ouders en hij, jullie met z'n bieren... Vind je dat zo raar? Nee, ik vind het makkelijk. Voor hem. Oh, Herre doet alles wel. Herre die maakt de plannen. Die voert de duiten, die bouwt. Die heeft ook wel een directeursbaantje voor Pieter Eisinga, Omdat hij geen boer wenst te ah, zijn. Jij bent toch ook geen boer geworden? Ik vertrouw Pieter zijn directeurstalenten niet. Ah, je moet Pieter een kans geven, Herre. Heb je hem gezegd? Dat ik hem een half jaar zal aanstellen. Op proef. Oh, gelukkig. Want ik nog wel wachten. Oh, je zult... Heren, dit is al je derde glas. Ik heb je toch al gezegd dat ik vandaag heb een opkikker nodig Ja, wat, wat, wat, wat, nou? Je gaat al niet zitten gedienen? Nee, heren, ik gedien niet. Ben je morgen weer buiten zijn huis? Wat hangt er vanaf? Heren, blijf bij me morgen. Als ik bevallen mag. Gerber is het toch? Ha, Gerber is het nog half een kind. Maar als je mocht bevallen, dan zijn toch de dokter en de baker bij je? Ik ga niet weg morgen, heren. Nou, nou we zullen zien. Ik weet niet precies of ik dit studentenleven eigenlijk steeds gekend heb. Ik pas erin als in een goed gemaakte jas. Die colleges. Net alsof ik alles, alles gelezen heb. Het Hebreeuws van Kees Jeruzalem... ...is gewoon een herhaling van wat die brave Leeuwarde rabbijn... ...ons in gymnasium 6 heeft bijgebracht. Alles wat hier interessant is speelt zich eigenlijk af... ...buiten de collegezalen. In het genootschap Frisia, in de dispuut, in de ijsclub. Ik heb oesters leren eten in de kelder van Daatje... En biljarten bij tielen. Het geld is me door de vingers gelopen als water. Heid <grijg> en herren zullen raar opkijken. En... ik geneer me. Ja, en natuurlijk. Alsof het erbij moest komen. Ik ben met een heel stel groene vigilantes gestopt. En onder leiding van een paar donderaars naar het beroemde pand gebracht. Waar de priesteressen van de liefde ons de tweede ontgroening gaven. <grijg> de meisjes waren heel wat liever voor ons dan de patroons die ons in haar armen duwden. Had ik spijt. Ik heb het naderhand eerlijk tegen Viteringa gezegd. Die heeft alleen maar gegrensd. Het onvermijdelijke, Rutmaviaarda. En natuurlijk, ik ben een tweede en derde keer gegaan, ondanks mijn angst dat ik iets zal oplopen, en morgen zal ik weer gaan. Wieteringa is een patroon uit duizend. Al hoont hij me nog zo omdat ik lid ben geworden van de zangvereniging Bragi. Nou, ik heb altijd graag gezongen, maar nooit geweten dat ik een goede tenor had. Ze denken zelfs dat ik met wat oefening de hoofdrol zou kunnen zingen in Fadiavolo. Voyez sur cette roche une figure fière et hardie, son mousquet près de lui, c'est son fidèle ami. Ben ik een eitel En waar vandaan komt toch deze hang naar vermaak en genot die ik bij andere studenten heel gewoon vind, maar waarvoor ik mezelf eigenlijk te goed had gedacht... Ach, die, die doperse tradities. Want de natuur lijkt toch steeds sterker dan de leer. En die natuur is wel zo dubbelzinnig dat er altijd een demon en een engel in ons naast elkaar leven. Het vlees zoekt de genietingen die de demon voeden. Maar het is toch tegen elk beginsel van de reden en de religie dat de engel in ons tenslotte niet zou zegenvliegen. Hé, gij is Kijk eens aan. Rut, maar wie jij daar duikt weer eens op? Je verontschuldigt mijn huiselijke tabbaard? Wel zeker. Ga zitten, rook, drink. Merci. Mijn drank is goed, maar mijn panatella's zijn niet zo fijn als van als van jouw broer. Hoe gaat het met de zuivelexporteur? exporteur Hij en zijn vrouw zijn zo vriendelijk geweest mij voor kort oom te maken. Oom? Oom te zijn vereist talent, nog uit verkiezing. En je kwam ook niet hier om me dat te vertellen, Is hm? dus je gemoed weer opgekropt met een of andere zonde? Pure belangstelling voor jou doen en laten. Belangstelling? Daar heb ik een zwak voor. Daarvoor maak ik nu voor jou een van de twaalf flessen port open... die ik met Sinterklaas van mijn oude heer gekregen heb. Aha. Zo, proef dat maar eens even. Hmm. Hmm. Hmm, die oude van weet witsen, weet je. En of. Maar hier kijken ze natuurlijk neer op iemand wiens vader drankstoker is. Oh, Wou jij me vertellen dat je je een paria voelt? De waarheid. Daartoe is mijn zelfbewustzijn veel te groot. Het verslimt de hele universiteit met alle levende haven die erin is. En toch verwonder ik me wel eens over jou. Je bent niet de enige. Misschien verwonder ik me wel eens over mezelf. Jij was jurist en je werd theoloog. Je steekt me daar een fijne dolk in de hart aan, Rutmer. Theologie. Wie heeft de theologie uitgevonden? Waarom ben jij theoloog? Uh, uh, ik. Om, omdat ik... Omdat ik voor mijn medemensen iets wil doen. En daar heb je theologie voor nodig? De prediking van het evangelie. Het evangelie? Wil jij het prediken in al zijn consequenties? In een wereld die in feite een schrikbarend slagveld is soort tegen soort, oud tegen nieuw, behouden tegen radicalen. Terwijl de kleintjes in de greep van de machtige spartelen als een schoolharingen in het net. Ik geef toe dat de wereld geen opwekkend schouwspel biedt. Opwekkend? Geen mens kan dat zonder walging aanzien. Luister, zoon, ik kom uit de veenkolonie. Ik heb het nooit arm gehad. Maar wat ik om me heen heb gezien aan onrecht en vertrapping, een mens met fatsoen dwars door de ziel. Eerst wou ik advocaat worden om te kunnen getuigen tegen de schreeuwende onrechtvaardigheid van onze maatschappij. Daarna dacht ik, dominee moet het zijn. Dan kan ik elke zondag vanaf de kans al donderen tegen het hooggezeten ploer te dom. En door de week een boodschap van troost brengen aan de kleine zwoegers en vertrapte in de onderlaag. Ja, ja dat dacht ik. Wat een mens zich al niet in zijn hoofd haalt, hè. Drink je port uit, dan schenk ik je nog eens in. Dan wou je toch hetzelfde als ik. Uh, nee, jij wel meer. Misschien. Maar ik begin me nu af te vragen wat die boodschap aan de nederige... nog met wetenschap en vooral met theologie te maken heeft. Begrijp je, maar waarom ik soms helemaal niets meer geloof? Je gelooft niet in God? Is dat zo vreemd? De hele voorstelling van zaken is absurd tot in het uiterste. Wat moet een mens van deze tijd met vader, zoon en heilige geest terwijl ze zelfs de historische Jezus al niet meer kunnen vinden. Hier, lees de moderne ketters er maar op na. Strauss, Bohr, Pierson. Ze zwijten de hele sante uit, waarmee wij zijn grootgebracht. De legende van Nazareth en Golgotha, ik geef toe dat is ook een ongeloofwaardige zaak. Maar de morele zin van het Bijbelverhaal. Wat is godsgeloof dat zich oplost in de moraal? Geloof moet een passie zijn. Het moet bergen kunnen verzetten. Het moet nieuwe mensen van ons maken. Hier in Groningen zullen ze jou niet anders leren dan de oude dogmatiek, de wonderverhalen. Het credo via absurdum. Kabbalisten en letterknechten. Ah, een slopende kwaal. Maar hier in Groningen hoor je toch ook andere geluiden, Viet? Je bedoelt dat Hofsteden de grote school die hier geleerd hebben? Ja. Niet de leer, maar de heer. Al wat hier jaren geleden modern was, is al lang in een verwaterd openbaringsgeloof verzopen. Ze durven de laatste stap niet te doen. En die is... Weet je nog wat ik bij mijn eerste bezoek tegen je zei? Je zult er wel achterkomen, zei ik, dat ontmoedigen mijn roeping is. Ik bedoel daarmee dat ik de sluier wil afrukken van het beeld om je de waarheid te laten zien. De waarheid? Pas als je de waarheid in de ogen gekeken hebt, weet je ook of je moed bezit. De moed om te aanvaarden wat geen enkele theologie ook de meest radicale tot op vandaag gedurfd heeft. God, hemel, hel, zonde, verlossing zijn een illusie van mensen in nood... Rompslomp voor iemand die zich aan de medemensen wijden wil. Maar het evangelie heeft de dienst aan de naasten gepredikt. Goedheid, verdraagzaamheid, liefde. Liefde. Van de kerk voor de oligense en andere ketters. Van de inquisitie voor heksen en afvalligen. Van de kruisvaarders voor de saracenen. Misschien is het waar dat het christendom in de aanval heeft moeten gaan. Maar daarmee hield het op christendom te zijn. Zij die vandaag in de aanval gaan, dat zijn de onderliggende, de verschopte... Zij hebben het recht op hun stakingen, hun opstanden, hun gramschap. Fried, jij bent toch geen socialist? Misschien word ik nog een socialist. Als ik de moed heb om consequent te zijn. Vooropgesteld dan dat men de belangeloosheid in zichzelf erkent die daarvoor nodig is. En niet meer gebonden is door de angst wat er van ons terecht zal komen. Grijsbert Karel, ik moet toegeven, Je hebt me geschokt. En ontmoedigd? Zo gauw laat ik me niet ontmoedigen. Het, het moet toch mogelijk zijn een verlicht christen te zijn en voor de nas in het krijt te treden. Maar niet uit een waanidee. Daar moet ik over nadenken. Denk na. Denk is de grootste gave die de natuur ons mensen verleend heeft. Gip je, je sigaren te uitgaan. Hier een vonkje van het grote vuur dat Prometheus uit de hemel roofde... opdat het mensdom zijn onwetendheid zou afschudden. Fiet, je bent werkelijk een Mephisto... Hmm? Er klopt iets niet. Dat zou er niet kloppen. Dat weet jij beter dan ik. Ik heb de laatste weken geen enkele afrekening van je gehad. En met de cijfers van het melkaflevering ben je al tijdje achterop. We zijn er volop in de zomer. Maar jij moet de mijn mand in de boeken nog bijwerken. Herrie, je weet hoe druk het is met de melk in deze tijd. Het geeft zoveel rompslomp in de fabriek. Van die romslomp moeten wij het hebben. Nou, ik zal de boeken mee naar huis nemen en ze s'avonds bijwerken. En, en, en zondag ook. Dat zullen er geen verloren dagen zijn. Maar er is meer. Meer? Meer. Hm? Deze fabriek, Pieter, loopt nou al ruim een half jaar. En ik heb de grootste moeite gehad om klanten ervoor te vinden. En ik wens dat ze als klanten behandeld worden en blijven. Goed? Nou, dat doe ik eigenlijk. Goed, en wat is dit dan? Wat is dit dan? Oh ja, het lijken wel brieven. Dat zijn brieven. Er gaat geen week meer voorbij of ik krijg dit soort in de bus. En uh, wat voor brieven zijn er dan? Van onze klanten. Hier, lees maar eens. Hm? Hier geen twee weken geld ontvangen. Of deze. De beheerder zegt dat hij binnenkort komt afrekenen, maar ik moet dat geld nou gebruiken. Of die. De beheerder rekent meteen af, laat de ander wachten. Hier heb ik eentje die klaagt dat hij al een poosje ging drukken op meer in huis krijgt. En ga zo maar door. Nee, dat verbaast me. Pieter, hè? jij verstolst de boel. En er kan maar geen beheerde permidegaan die me de das om doet. De boeren moeten betaald worden en meteen. Ze moeten karnemelk en wijn mee in het huis voor de beesten, allemaal. het is nog een fijne soort. Wat voor soort dat is, Er staat ons niet te beoordelen, Pieter. Zijn klanten, wil ze niet kwijt. Hier in de buurt willen ze een coöperatie stichten. En als jij onze mensen nou niet met alle touw aan je vastbindt... slepen die bliksels een keer straks je melk naar die coöperatieve fabriek toe. En dat mag niet gebeuren. Nee. En daar kun jij wat van doen. Ja, ik betaal ze ook liever direct als het kan herren. Maar als er nou wissels komen voor geleverde machines en steenkool... ...en de boten wordt niet gauw genoeg verregend... ...ja, dan, dan zit ik zo krap met de centen. Dan telegrafeer je me toch? We kunnen deze heidhippers niet op hun geld laten wachten. De meeste mensen zijn arm. We moeten er rekening mee houden. Ik waag mijn fabriek er niet aan. Maar zeg nou eens wat. Nou ja, ik zal de zaken op orde stellen. Dat is je geraaien. Tetetetet. Hoor je me niet? Lekker moet je dat nou toch huilen? Jou ontbreekt toch niks? Hey. wieg man. Hé, hey, wie dan? Luister naar je vader en hou je koest. Laat mij maar dat kind moet drinken. Gerbrich. Heb je geroepen? Is de fles klaar? Ja, jawel, vrouw Viada. Hier is hij. Zal ik hem soms de fles geven? Ga maar naar de keuken terug, Gerbrich. Jawel. Zo, kalm maar ja, hier is je fles zo. ja. Pak dan. Ik zag je boer Pieter vandaag alleen worden. Wat had hij te vertellen? Hij zag me niet. Hoe bedoel je? Hij zag mij niet, ik zag hem. Maar niet voor de eerste keer. Ik heb hem sinds die beheerder is van mijn, mijn zuiverfabriek... al meer dan eens in de klanterij en andere dure gelegenheden zien zitten. En niet alleen. Niet alleen? Nee. Hij heeft gezelschap van het opgedrukte soort met veren en boa's. Snap je me niet? Vrouwen? Ik noem het wijze. Onze Pieter? Maar die heeft toch vast de is mogelijk. En dat kan me natuurlijk ook geen loor met wie onze Pieter zo royaal doet. Zolang hij maar niet doet van mijn centen. Schreeuw niet zo hard. Wiegman schrikt van je. Ik heb je al eerder verteld dat hij de fabriek niet naar behoren beheert. Zo vaak ik die boeken inkijk is de boeler enter onder en zoals die boeken eruit zien, alsof een aap zat volgekrast in plaats van een mens. Hey, ik kan het haast niet geloven. Antje, in die boeken wordt geknoeid. Wie pieter van jou ligt me op. Hoe durf je te zeggen? Dat is geen bewering, Antje, dat is zijn feiten. In Eer eerst ben ik niet naar de beurs gegaan, maar naar de compagnie. Heb ik daar mijn lichters opgestoken. gestoken. Oh, niet op de fabriek, maar in de streek, bij de mensen. Oh, wat, wat voor mensen? Gewone mensen. Een smid, een kleermaker, een tuinier, nou... Daar heb ik wat over onze Pieter gehoord. De, uh, laat me Wiegman eerst naar bed brengen, herre. Ga weg. Hebt u geroepen, wie Ja, breng Wiegman naar bed. Ach, maar herre, dat doe ik altijd. Zee, ik kan het ook best, hoor. Dat dacht ik ook. Neem het kind en die fles en de, en de hele boel mee, herbe. U hoeft niet bang te zijn, vrouw Wiegman. Ik weet wel wat ik doe. moet. En? Wat heb je gehoord? Hm. Gehoord? In de tragste compagnie, bij die gewone mensen. Ja, dat. Dat is een lang verhaal, maar ik zal het kort maken. Die mooie broer van jou, met zijn zuivelakte en zijn boekhouddiploma, die mijn fabriek zo kundig zou beheren, die staat in de compagnie slecht bekend. Is altijd één of twee dagen per week onder water. Behandelt de mensen uit de hoogte. Hij is gierig. Hij betaalt geen rekening aan de timmermannen van de smit. Hij houdt de melkgelden in. Dat wil zeggen, hij betaalt dan als A en dan als B. Of ik zijn bedrijfskapitaal verhoogd. En met al dat laveren en al dat knoeien... ...drukt hij de duit achterover die hij voor zijn plekiertjes elders nodig heeft. Achteroverdruk? Ja, je kunt ook in ronde, eenvoudige taal zeggen dat hij met besteedt. Hoi, ik kan het niet geloven. Onze Pieter. Onze Pieter, een eigen persoon. De man die zo hekel had aan het boerenbedrijf. Die zo'n nodig directeur moest worden van mijn fabriek. Wat ga je doen? Dat zal ik je zeggen. De volgende week... Dan schrijf ik een vergadering uit voor al mijn klanten. In de bovenzaal van de grootste herberg aan de vaart. En daar laat ik dan de mensen spreken. Spreken? Ja. Laat ik ze vertellen hoe ze de Pieters hebben behandeld. Laat ze vertellen hoe ze bedrogen zijn. Ik moet weten hoe groot die ramp is. De ramp is? Ja, is het geen ramp soms. Eindelijk had ik mijn fabriek. En de eerste, de beste het pimpel van een vent verdient daar allemaal kansen. Oh, heren, doe het niet. Schrijf die vergadering niet uit. Praat eerst met Pieter. Oh, nou, met hem ben ik uitgepraat. Ja, maar hij is mijn broer. Moet ik jouw broer met mijn zuurverdiende geld soms in de groene klaver houden? Jij smijt ook geld weg aan jouw broer! Durf jij die oplichter. Je luisangel van een pieter te vergelijken met iemand als mijn broer Rutmer? En aan Rutmer smijt ik geen geld weg, heb je dat begrepen? Onthoud het voor voor altijd, dat is een belegging! Uh, meneer Wiarda? Kom maar binnen, Juffrouw Zeisling. Wat is het? Er staat een meneer beneden die u spreken wil. Maar omdat u laat zei dat u niet steeds gestoord wil worden, vraag ik het maar even. Mm -hmm. Heeft hij zijn naam genoemd? Ik verstond zoiets als Pop. Andries Poppe? Kom, oh, maar dat is een heel geleerde theoloog, juffrouw Seisling. Die kunnen we niet op de stoep laten staan. Moet ik hem thee brengen, meneer Wiarda? Ik zal hem wel iets aanbieden, juffrouw Seisling. Stuurt u hem boven? Dat zal gebeuren, meneer Wiarda. Komt u maar boven, meneer. Meneer, wie ja, daar? verwacht wacht u? Poppe, Poppe, welkom in mijn behuizing. Wie daar? Hoe staan de zaken? Blokken voor mijn tentamen patristiek. Verder geen nieuws. De Heilige Vader. Daar zul je met net zoveel glans doorheen komen als door de vorige. Oh, glans? Mijn voorlaatste was op het kantje. Maar ga toch zitten? Je woont hier toch maar uniek boven de spilsluizen. Ja, dat vinden we nog meer. Uh, wat mag ik je inschenken? Niets, jongen. Ik ben op weg naar de soos. Mm. En in het voorbijgaan wilde je mij iets zeggen? Je raadt het. Vuur, je kan er nog maar af. Had je dit verwacht? Dat niet, maar toen ik jouw theologische gezicht zag opduiken... Ik kom je met mijn theologische gezicht waarschuwen. O, oh, dat kan dan niet anders zijn dan tegen de mefistofelische gijsbert Karel Wietringa. Jij bent snel van begrip, Liarda. Wij geloven dat je bezig bent jezelf onnoemelijk schade te doen door je aan die man te hangen. Ik hang me aan niemand. De feiten wijzen op het tegendeel. Welke feiten? Waar de naam Vietringa genoemd wordt, klinkt er jou wat tegenwoordig bij. Jij en hij hebben zelfs je vakantie samen doorgebracht. Op Noordernay. Omdat hij nog ik een paar maanden thuis wenste te zitten. Ja, Viet en ik zijn naar Noordernay geweest en we hebben een dolle pret gehad met de Freulines. Dat gaat mij natuurlijk niet aan. Nee, dat gaat het je zeker niet. Nog meer in je klachtenboek? Eh... Uh, wij zien niet graag, Rutmer, dat een jonge theoloog zich afhankelijk maakt van Wittringa. Wie zijn eigenlijk die wij, waar je het steeds over hebt? In de eerste plaats, de jaargenoten van de faculteit. Verder de theologische faculteit in haar geheel, professoren niet uitgezonderd. En tenslotte de hele alma mater. Oh, daar zeg je nogal wat. Jij hebt de kenschets Mephistophelisch gebruikt. Mm -hmm. Hier in Groningen geloven wij dat Wietringa het boze element voorstelt. De ontbinding. Is het zo erg? Rutmer, het gaat er niet meer om of je al dan niet theologie studeert. En ook niet met hoeveel succes. Ons houdt de vraag bezig of achter jouw studie nog Christus staat. Gewedensvraag. Inderdaad. Jij weet zelf beter dan wie ook dat Wietringa, die als theoloog staat ingeschreven, in wezen atheïst is. Viet houdt er enkele diepgaande twijfelingen op na. Diepgaand noem jij dat. Zijn hele denk- en handelwijze is een trap naar de religie. En wij hopen jou nog altijd voor die religie te kunnen redden. En het alternatief? Als jij bij de studie volhardt... een godloze, rode dominee. Huh, misschien is Viet in zijn hart wel zo'n rode dominee. Hij en ik zijn tenminste naar de 1 mei optocht wezen kijken... Maar ik kan je geruststellen wat mezelf betreft. Met die luid doe ik niet mee. Dat is inderdaad een geruststelling. Ja, luister Andries, dit wordt toch eigenlijk te gek. Jullie kunnen iemand niet verbieden zijn overtuiging te volgen. gaat niet en mij niet. Nee, nee, natuurlijk kunnen we dat niet. Maar wij zijn ervan overtuigd, Rutmer, dat een theoloog zonder God een monsterwezen is. En wat is God zonder de theologen? Dat je beliefde spotten tekent het gevaar waarin je in Vitryka jou heeft meegesleept. Wij kunnen het niet aanzien, Rutmer, dat jouw talenten... ...jouw geestenschaven in de afvalbak van een nihilistisch modernisme worden weggesmeten. Ik onderzoek naar het woord van de apostel alle dingen. En tot nog toe heb je niet het goede behouden, Rutmer Vierda. Er bestaat een gemeenschap van gelovigen. Een gemeenschap van kracht waarop geen inbreuk gemaakt mag worden. Op straffen van wat? Van zichzelf uit te sluiten... ...uit te sluiten. Rutmer, jij bent van doopsgezinde huizen. Denk aan je voorvaderen, hun martelaren, hun offers... ...hun standvastigheid in het geloof. Ik ben er mij van bewust, ja. Wij theologen kunnen over allerlei geloofsvormen verschillen... ...maar wij worden verenigd door de ene hij aanbrengende religie. Wij willen jou, voor ons en voor jezelf... ...niet zien wegzakken in het agnostisch moeras... Het zal je carrière voor altijd bederven. Dat klinkt als een dreigement. Ik breng alleen het feit onder je aandacht... dat in de theologische milieus van ons vaderland... ieder van ons door zijn roep wordt voorafgegaan. Gewogen en te licht bevonden. Ik vind jouw ironie geen bewijs van kracht, Viarda. Ik denk aan je carrière. Wat voor de duivel willen jullie toch met mijn carrière? Jij had de duivel erbij. Wij willen dat jij je toekomst niet voor de honden gooit... dankzij jou, Mifisto. Ik heb veel aan te danken. Hij schiet zijn doel voorbij, Rutmer. Ik hoop dat je zoveel redelijk inzicht hebt behouden... dat je je unieke kansen niet verspeelt. En dat was het. Ja, dat was het. Jij wilde daar straks naar de soos... Dat was ik van plan. Wil je mij dan na zoveel ongetwijfeld goed bedoelde wenken alleen laten? Ik hoop dat je die wenken niet in de wind slaat. Ik zal doen, poppen, wat mijn vriendschap met Vietering gaan niet in gevaar brengt. Wat ben ik voor een mens? Tegenover Andries Poppen en de rest speel ik de hooghartige vrijbuiter die zich niet op zijn vingers laat tikken. Maar ik begin vitaal te ontlopen. En dan kan ik kan het me moeilijk verkroppen dat ik de laatste weken niet meer op de theekansjes van de professorsvrouwen gevraagd word. Wat als ze Rutmer daar de rug gaan toedraaien zoals het Vietring gaat doen? Ik begin me af te vragen of ik inderdaad niet door Vietring gapend dwaalspoor ben geleid. Theologie zonder God. Een monsterachtigheid. Inderdaad. Wil ik God werkelijk uit mijn leven verbannen? Ik moet mijn hoogmoed niet overschatten. Lucifer werd in de afgrond geslingerd. Het komt me voor als de symbolische dood van allen die God, het eerste, enige, alles doordringende principe, afvallen. Popper heeft een beroep gedaan op mijn doperse afkomst. Als ik aan mijn ouders denk, aan al die minister-vaderen. Als ik in gedachten het kerkje voor me zie, waar ze me als kind mee naartoe genomen hebben. Ja, dan heb ik het beeld van ware rechtschapenheid, van tucht en saamhorigheid. Dan denk ik aan de traditie waarin ik sta. En dan lijkt me de hele sarcastische en revolutionaire vitringaan niet anders dan een afgezand uit de wereld van het koude goddelijke verstand. Ik moet terug. Terug naar de mystieke kern van het bestaan. De voorvechters van het modernisme hebben pionierswerk verricht wat onze kennis van Bijbel en Christendom betreft. Maar wat hebben ze ons geleerd omtrent God... Wat weet Vietringa van de geheime trilling die door alle creatuur heen gaat als wij ons het oneindige voorstellen, het onuitsprekelijke. Ik heb veel zin om die gedachten nader uit te werken. Niet de kerk, maar het kernstuk van het geloof. De mystieke verbondenheid van het creatuurlijke en het bovennatuurlijke. Als ik er eens een scriptie van maakte voor mijn kandidaat, En dan later een studie uitcondenseerde, een groot artikel. dat ik probeerde te plaatsen in het Theologisch Tijdschrift. Dat zou de beste manier zijn om de hele achterdochtige troep ervan te overtuigen. dat ik niet de verloren ziel ben die ze in mij zijn gaan zien. Dat zou een les voor hen zijn. Haast. Ach, fiets, ben jij het? Je kunt me niet ontlopen, hè? De stad is daarvoor toch niet groot genoeg? Ik ontloop je niet. Je ontloopt me niet, maar je laat me links liggen. Hé, eh, wat ben je wrang. Ik zit voor mijn kandidaat. Op en top weer de klassieke theoloog, hè? Ik ga de voorgetekende weg, Fiet. Precies. Ik had het niet beter kunnen zeggen. De voorgetekende weg en het afgetrapte pad. En daarbij kun je de chemische reacties... die Gijsbert, Karel, Vietringa in je weg niet meer gebruiken. Chemische reacties? ...werkt als bijtend zuur. Op jezelf ook. Maar ik kom achter de waarheid. Eindelijk. Laat jij je hoon maar thuis. Ik heb me zojuist laten inschrijven bij de medische faculteit. De medische? God is dood, mijn jongen. Morst dood. Ik heb hem en al zijn attributen voor eens en altijd afgeschreven. En aangezien een mens geen ander doel kan ja. hebben dan iets te zijn voor andere mensen... ...kies ik de medicijnen. Voor de wonden en de kwalen van het vlees bestaan tenminste genezing en verlichting. Geluk met je nieuwe professie. Bedankt. Maar jou moet ik condoleren. Jij bent teruggekropen onder het kruis. Ik hoef jouw beledigingen niet te nemen. Ach, nu speel je de gekwetst. Dat heeft psychologisch gezien vaak de betekenis van zelfbeschuldiging. Ik heb er niets te verwijten, Viet. Ik heb het een en ander van je geleerd. Maar nu heb ik mijn keuze gedaan. De grote, zonnige, gemakkelijke weg, hè? Je bent er geknipt voor het hè? Je hebt het onmogelijke van me verlangd, Viet. Maar jouw bitterheid strookt niet met mijn aard. Wil ik jou eens iets vertellen, omtrent jezelf? Je bent een brave jongen. Je hebt een groot intellect. Je bent begaafd en briljant. Maar er is één rotte plek in je. Ik ben benieuwd. De rotte plek van de eerzucht. Wat jou in je achterhoofd zit. Wat jou bezighoudt en in wezen drijft. Wat je hele theologische slavernij van dit moment bepaalt. Dat is de honger om het ver te brengen. Riet. Je kent me niet. Je zult het verbrengen. Je zult de kandidaten doen, cum Laude, en een schitterend proefschrift schrijven. Magna naar Laude over de bronnen van het en spiritualisme of zo. Je zult dominee worden in de Achterhoek... dan opschuiven naar Utrecht of naar Haarlem... en op een dag zal men jou de professorale baret aanbieden. Jouw kardinaalshoed. <laughs> dan ben je waar je wilt zijn. Je bent een cynische fantast. Je zult geëerd, gedecoreerd en geciteerd worden... Maar waar is bij al die hokers pokers... om niet te zeggen officiële leugens... de mens Rutmar daar gebleven... die iets voor zijn medemensen wilde doen? Ik kan niet langer aan je luisteren. De waarheid snijdt als een mes, hè? Tot ziens, Fiet. Nu weer. je alweer. Bedonder, wel. Kan ik nog ergens mee dienen, hè? Antje, herre... een krakeling. Bedankt, mem. Nee, mem, niets meer. Ik wil en ik moet tot een gesprek komen. Maar de man die ik erbij wil hebben is er niet. Mijn zwager Pieter. Pieter is vanmorgen vroeg op de fiets weggegaan. En dat zeggen u me me nu pas. Oh, Pieter is geen schooljongen die je kan commanderen. En ik ben geen schooljongen die je gek kan zetten, heb je ooit? Pieter ziet de storm al op mijn poets de plaat. <laughs> maar de storm zal hem achterhalen, dat, dat, dat wik ik jullie. Herre... Je had me beloofd dat je je kans zou houden. Wie blijft die kalm bij? Dat is een godverglaat schandaal. We weten dat er zwaarigheden zijn met de zuivelfabriek. Ja, zwaardigheid. Zijn is een lief woordje voor een huwelfeit. Maar wat is er nou precies aan de hand? Ik had het allemaal uit de doeken willen doen waar, waar Pieter bij was. Maar de lafbek is hem uitgeknepen. Hier ben ik hè, Als je me zo dringend nodig hebt. Aha. Onze Pieter. Tenminste niet zo'n scheiter als ik dacht. Maar hij gezeten, jongen. Ja, dat doet er niet toe. Dat doet er inderdaad niet toe. Je bent er. En daar gaat het mom. Maak het kort. Ik zal jou een kop korter maken als je het weten wilt. Herre? Goed. Goed, ik zal korter metten maken. Dat zal ons allemaal een hoop pijn besparen. Is het dan zo erg? Voor mijn schoonvader is het een ramp. Het is een rit met mijn lijf. Maar Peter, je hebt ons verteld dat er wat onregelmatigheden waren binnengeslopen. Ik heb gezegd dat ik het beheer niet aankon. Ja. Je hebt gezegd dat je je hoofd was kwijtgeraakt bij al die zaken. En dat je stuur niet meer kon houden. Ook in geldzaken niet. Nou, ik weet niet meer precies wat ik gezegd heb. Dat geloof ik. En dan kan wel ook niet meer, niet meer verdommen wat voor zachte Zalfjus onze Pieter op zijn eigen wond heeft gesmeerd. Ik, ik sta voor een failliete boedel. Failliete boedel, zeg je? Ja, schoonvader. Pieter heeft me maanden achterin bedrogen. Eerst voor kleine, later voor grote bedragen. Hij heeft in de boeken zitten knoeien. Hij heeft tientallen kleine boertjes geen melkgeld uitbetaald of wegen laten wachten. Hij heeft duizenden kilo's boter verkocht en daarvan mij geen cent afgerekend. Pieter, Pieter zegt dat het niet waar is. Hoe zou je dat kunnen zeggen? Van voren naar van achter heeft hij me opgelicht en voorgelogen en hoe erg dat was. Daar ben ik pas achtergekomen toen ik voor veertien dagen een vergadering heb laten uitschrijven van mijn klanten in het rode herk. Ze zijn bij drommen gekomen en ze hebben haast man voor man gepraat en ik zat erbij. Ik zat erbij te luisteren of ze mijn leven wat kraakten. Oh, god. Goed, oh god. Ik had geen idee. Dat had ik ook niet, schoonvader. Het heeft me nog honderd daalders aan drank gekost, maar dat was niet het de ergste. Mijn fabriek! Mijn fabriek is dat de haaien. Je fabriek staat er nog. Ja, ze staat en ze draait zelfs, maar hoe? Ik heb een account dat zo'n zo superboekhouder uit de stad moet laten komen om de papier op orde te stellen en uit te rekenen voor hoeveel jij mij bezwemmeld hebt. Oh, Pieter! <tus> hoe is het mogelijk? Pieter, hoe heb je het onze goede ouders uit kunnen doen? Vriegoed, vrouwvolk. Het zou beter zijn als jij jankte om jezelf. Ik ben er kapot van. Kapot? Kapot, dat ben ik. Mijn fabriek, ik kan dat ding wel sluiten. Oh. Ik ben met de, de compagnie een man te veel. De coöperatie snapt straks al mijn klanten weg. En ik, ik sta aan de kant met mijn bankroet. Oh, Pieter. Pieter. En dat is mijn zoon Heb ik je daarvoor grootgebracht? Nooit heb je willen deugen Je hebt me wat geld gekost Net als toen die landarbeidersdochter van je in de kraam moest Jij godverdomde knoeien ik Doe hem niks uit Wel ja, neem jij het maar voor hem op Een nagel aan mijn doodkist Een hele plank Pieter. Hoe is het mogelijk? Dat heeft men al een keer gezegd. Ik, ik, ik weet zelf niet meer waarom ik zo gek was. Ja, maar ik weet het wel. Om een had dat mooie eertje uit te hangen... ...duur aan mij dan je komt. Oh, Pieter, zo slecht kan je niet zijn. Huh? Noemen jullie dat slecht, hè? W wat is hij dan? Iedereen weet toch dat hij net zo goed achter de hoeren aan loopt? Ah, ah. Neem dat terug, Pieter. Hij wil mij een kop kleiner maken, hè? Die gewietste zakenman. Maar hij is geen haar beter dan ik. Ach, dat dacht er jullie koppen, dat die de hele dag aan de beurs staat. Herre, even tot te liegen. Ik, ik wil met die hele Pieter niets meer te maken hebben. Antje, zet je goed op. We gaan naar huis. Naar huis? Ik wil weten of Pieter de waarheid gesproken heeft. Over, over die gemeene vrouw. wel, Herre. Ik heb het recht te weten wat jij uitspookt in de stad. Wat, wat, wat kakelen jullie dat toch? Een man, een man is een man. Iedere man gaat wel eens een keer een boekje... zijn boekje te buiten... Ik ben niemand verantwoordelijk schuldig voor wat ik buitenshuis doe... ...omdat ik er geen mens mee benadeel. Maar Pieter Eisinga, ...die zal opdraaien voor het bankroet van mijn fabriek. Pieter heeft geen geld. En het kan me niet schelen waar hij dat geld vandaan haalt. Voor alle heiligen komt hij over de brug met middel. Of ik hang hem op in het openbaar. De boer publiek maken. Hè? dat verbied ik je. Ik heb de accountant die mij de schade heeft voorgeleken... ...en schoonvader mij vijfhonderd pop toegestopt om hem te laten zwijgen. En daarbij heb ik niet aan Pieter gedacht, maar aan u... En ik zal mijn bek open doen als dat schadegeld niet voor het eind van het jaar op mijn bank staat. Jij bent Europa van mijn leven, nee, nee. jij. Jij mensenbeul. En jij? Jij hebt mij beroofd van een dure, splinternieuwe fabriek, En ik ben er geen man naar om het te laten beroven, Ook niet door mijn zwaar. Ah, bij jou draait alles om geld. Hè? Ik maak me sterk dat je zelfs nog een geld denkt als je bij een vreemd blijft in de wereld. Oh. Waarom ben je met mijn zuster getrouwd? Omdat ze geld heeft Kom, hè? Laten we gaan. Mensen, mensen. Oh. Waarom praten we niet redelijk met elkaar? Waarom vinden we geen schikking? Er valt niks te schikken. Jullie kennen mijn eis. Tot ziens. Ik hoop jou nooit weer te zien. En hier gaat hetzelfde. Kom, Antje. Oh, oh, oh. oh. Dit is de vreselijkste dag van mijn leven. Oh, dat is wel wat het mijne. Zo Dat moest ik je eventjes vertellen Dit was dan ook het eerste uurtje dat we in deze vakantie samen hadden Dus je bent die fabriek weer kwijt Ja, schoon kwijt Maar mijn dure schoonvader is over de brug gekomen Met 20 mil ja, ja. En de rest heb ik hem en Pieter toen maar kwijtgescholden Ze hoeven toch niet te weten dat ik ergens anders een buitenkantje had gehad <laughs> ja. Maar nou pak ik het anders al Jij bent niet klein te krijgen Nee, hè? nee niet zo gauw Nee, wie mij een loer wil draaien, die moet voorop opstaan. Zeg, hoe was het ook alweer wat jij mij eens een keer vertelde van, van, ...van die van die godin? Godin? Ja, godin. Wat, wat voor godin? Eh... Uh, ja, dat heette ze niet uh, Fort, Fortuna? Oh, die, ja. De blinde godin van het succes... ...die haar gaven om zich heen strooit zonder te kijken waar ze terechtkomen. En wie geluk heeft, kan erin een vader. Precies, ja. Maar ik wil het maar, ik... Ik kan niet afwachten of die fortuin ons soms een cadeautje op het hoofd wil laten vallen. Ik pak met open ogen wat ik kan bewachtigen. Dat zei je destijds toch? Ja. Ja. ja, moet je eens luisteren. Ik, hm. eh, ik heb nog iets. Iets dat ik nog niet eens aan je heb verteld. Want jij, het, eh, jij bent de eerste aan wie ik het eh, verklap. Altijd grote plannen, hè? Ja. Kijk, ik, ik stik hier in deze boerennegelrij tussen die bekrompen mensen. Ik, ik wil mijn vleugels uitslaan. Kan je dat? Dat doet de laatste jaren zaken met een grote Duitse firma. Die, die baas heet Kaufman. Passende naam. <laughs> ja, zeg dat wel. Ja. Nou, die Kaufman heeft relaties met een frans zwitserse zuiveltrust. La Lacta. Lacta? Ja, Lacta. Die naam zie je vaak. Uh, uh, melkpoeder, condens, chocola. Hé, hey, nooit geweten dat het een Franse firma is. Nee, het is Zwitsers-Frans, dat is een reuze trust. heeft overal fabrieken, blijft, blijft zich uitbreiden. En wil een nieuwe fabriek ook hier... De, de mooiste, de modernste, waar, waar in geïnvesteerd worden. Dan nou denken ze het te de bouwen in Leeuwarden. Aan de trein en het vaarwater. Met specialisten en technici voor elk onderdeel. En daar heb je jouw industrie. Red maar het enige wat ze nodig hebben. Dat is een man aan wie ze de leiding van de zaken kunnen toevertrouwen. En niet alleen van die fabriek, maar straks ja. nog van alle andere fabrieken die ze nog in Nederland gaan bouwen of opkopen. Alsjeblieft. En die man heet Herre Vierda. Wie je geloven, jongen. Toen <laughs> ik dat hoorde, dat voorstel uit de mond van die mof. Toen brak het kou zweet me uit. de wereld, de wereld draaide me voor mijn ogen. Nou, je staat nog op de been. <laughs> nou, ik heb natuurlijk <laughs> mijn denktijd gevraagd, dat begrijp je wel. Want ik, eh, Ik krijg die duur betaalde directeursposten namelijk niet. als ik niet zelf een deel van het kapitaal fourneer. En dat heb je niet. Het is een waarachtig, heb ik dat? Uh, ik heb geld. Ik heb toch het geld van Antje. En kan ik kan krediet krijgen, maar ja, het is een gok. En, eh, uh, Antje weet het niet? Nee, nog niet. Maar het, het, weet je het boot niet te erg meer tussen Antje en mij. Ze zal zich met hand en tand tegen de verhuizing van zetten, dat weet ik nou al. Ja, hey, ik had al gemerkt dat het tussen Antje en jou niet is wat het wezen moet. Nee, nou, laat dat mijn zaak nou zijn. Maar ik ga naar Leeuwarden. Ik wacht het. Ja, Antje zal met me mee moeten, of ze wil of niet. Je zult haar er toch van kunnen overtuigen. Ja, dat hoop ik. Hm. Ja, ja, ja. Zeg, en jij eigenlijk? Je hebt me nog helemaal niet verteld hoe het er met jou voor staat. Ik denk, Herret, dat ik ook ga verhuizen. Ver... Verhuizen? Hmm. Je houdt toch niet op met studeren? Verwaren? Nee, ik begin pas al, heb ik dan een kandidaat. Nee, in Groningen ben ik uitgekeken, net als jij hier. Oh. Ik ken die stad nou van binnen en van buiten. Nou zeg je dat net alsof het je is tegengevallen. Nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee. dat moet je niet denken. Maar... Ik moet een andere omgeving herren. Ik heb mijn keuze gedaan. Ja, ja, ik word ja. doopsgezind predikant. Dus dat gaat toch door? Nadat ik een tijd lang getwijfeld heb. Je weet dat de doopsgezinde sociëteit een predikantenopleiding heeft aan de Universiteit van Amsterdam. Amsterdam? Jij zoekt het hoger af, hè? Ik zoek de beste opleiding die er is. Ja, nee, die komt je ook toe, jongen. Wat mij betreft, je kunt op me rekenen als hij heidermen tekort kortzieten. He? Nu en altijd. Heren, je bent en blijft de beste broer ter wereld. Zeg, hm? geloof jij dat ik eerzuchtig ben? Eerzuchtig? Ja. Hoe kom je erbij? <laughs> jij wilt het beste, hè? Je bent het hoogste. Dat noem ik geen eerzucht. Dat dat, dat, je uh, moet fut. Fut, dat is beradenheid. Dat is het. Ik ben blij dat jij het zo ziet. Ja, ja. ik denk Herren dat jij en ik het allebei hebben. Wij, wij willen voorwaarts, hoger. We kunnen niet stilstaan bij het behoud. Dat zeg je nou precies, jongen, wat ik voel. En laten ze dat dan maar eerzucht maken. Laten ze. Stoor je niet aan de mensen. Het meerdereld weet niet van voren dat ze vlachtig leeft, Maar jij en ik, hè, wij weten wat het te koop is. Wij wachten niet af of vrouwen Fortuin ons soms goedgunstiger wil zijn, hè. Wij banen zelf onze ja, weg. Ja, we pakken dat mens bij de haren, maar leggen ze op de rug. <lacht> ze moet goed vinden wat wij willen, hè. <lacht> <lacht> Zo is dat. <lacht> was het twaalfde deel van de hoorspelserie Stiefmoeder Aarde van Teun de Vries. Herre Wiarda werd gespeeld door Jan Borkus. Zijn vrouw Antje door Irene Poorter. Rutmer Wiarda was Donald de Marcas. Atzer en Waaltje IJzinga waren Frans Somers en Tine Medema. Pieter, Gerard Heiste. Gerbrich werd gespeeld door Gerrit Mantel. Juffrouw Seisding door Elisabeth Versluis. Gijsbert Karel Wietringa. Was Paul van der Lek, Louis Taats van Groenendaal, Dick Scheffer. Harmen Bikkewiert, Hein Boele en Andries Poppe, Paul Deen. De student was Jos Lupsen. De muziek voor deze hoorspelserie werd gecomponeerd door Alfred Salten en uitgevoerd door het Promenadeorkest. De regie had Ad Leupler.